Daarnaast werken arbeidsmigranten vaker op plekken met grote risico's, zoals in de metaalindustrie en slachterijen. In Weert is vanochtend twee keer iemand aangerand. Het gebeurde rond hetzelfde tijdstip tussen half zeven en half acht op twee verschillende plekken in de stad die dicht bij elkaar in de buurt liggen. Inwoners zijn geschrokken. Triest dat zoiets moet gebeuren of zoiets kan gebeuren. Zielig. Ja, ik vind het hier wel eng, want het groen staat best hoog... en s'avonds loop je dan hier ook wel eens met de hond... Ja, niet echt een veilig gevoel moet ik zeggen. De verdachte zou op zijn fiets hebben gezeten en zijn weggereden na de aanrandingen. De politie is op zoek naar getuigen. Wie in de omgeving van Emmen is zijn serval kwijt. Met die vraag zit het Drents Dierenthuis in Bijlen al een paar dagen. Vorige week woensdag werd het dier in Emmen gevangen, maar de eigenaar heeft zich nog altijd niet gemeld. Sinds 1 juli mag je de serval niet meer als huisdier hebben, maar als je het dier al in huis hebt, mag je hem houden totdat hij doodgaat. En het noodweer van afgelopen weekend heeft problemen opgeleverd in het hele land. Waterschade, omgevallen bomen, maar ook een slechte oogst. Voor fruittelers in Flevoland was het prut met peren. Zo is bij deze perenteler een groot deel van zijn oogst beschadigd. Dit is gruwelijk ja, door de hagel te grazen genomen. En een auto met krassen wil jij ook niet. Dan zeg je, van, doe, die, doe die maar zonder krassen. Dat is echt een wond, zegt u. Het is echt een open wond zelfs. En voor al die kapotte peren is er nog maar één optie. Sap. En, uh, da en dat is wat we gaan doen. Dus zo snel mogelijk schade beperken en dan rechtstreeks naar de sapfabrikant. Ook andere fruittelers in de regio hebben schade opgelopen door het noodweer. Toch zal je er als consument waarschijnlijk niet veel van merken. Het weer dan vanavond en vannacht is het overal droog. Morgen vooral veel zon met soms wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 26 graden. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM.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 And the blackest shadow in a fable just stands away <laughs> Enough. Let go. Let's see if Goedenavond nog steeds en welkom bij het tweede uur van Play ja. It Loud Underground. Welkom terug. Dan je voorstellen voor als je me nog niet kent. <laughs> mijn naam is Ben Verrode. links van mij, van, van, van jullie. jullie, als je via de webcam kijkt, die een beetje vertraging hebt, <laughs> als je denkt van, wat tikken ze buiten de maat? Ja. Nee, dat muziek is gewoon, de, dat is anders. Om Het geluid is er eerder dan beeld, zeg maar. Ja, precies. Dus dat ik nu... Dit doe zie je dat waarschijnlijk later tien seconden later waarschijnlijk ah, ja. ja precies maar leuk dat je ja. meekijkt ja, mocht je meekijken laat het ons weten wat je ervan vindt vind we ook wel eens leuk om te horen ja toch volg ons ja. op play it loud at zfm zandvoort precies en op Instagram kijk okay, eens play it loud underscore underscore Wauw. Het, het was nog moeilijker. Ja. ja er waren dat zoveel je. Play It yeah. Louds. Uh, ik, moest, ik moest echt wat verzinnen om ertussen te komen. Want oh, er joh. waren meer Play It Louds. Heel veel mensen hebben ons ding gejat. Zeg maar. Shit. Oh, Oké. Okay. Oh, play it loud. <laughs> underscore underscore underground. zfm. Wat zei hij? Ik zei: Play it loud. <laughs> underscore underscore underground. Zfm op Instagram. Yes, en we gaan weer, volgen. Meer volgers nodig. Ja, precies. En ook natuurlijk uh, de nu volg. Nu heb je de tijd om ons te volgen. Doe je Instagram open en ja. ga. En daar op. kan je ook uh, al je requests in sturen. Ja, heb je raar. een verzoekje voor Ben? Wil je een bepaald nummer horen? Een black of death metal nummer? Trash metal je al lang mag meer ook. Gehoord, Trash metal mag ook. Ja, als hoor. het maar een beetje underground is. Uh, ja. Bandjes die niet zo bekend zijn bijvoorbeeld. Geen Frans uh, Stuur ze Bauer, in Paul. en wij draaien ze met lief graag. <laughs> met liefde voor jullie. Hij is wel met, vol met haat te draaien. Zo. Ja, oh ja, natuurlijk. Ja. Uh, vol duivelse passie. Het, uh, we gaan het over een overlijdensbericht hebben. Oh ja? Ja. Oh, wie is zo, overleden? Je kan hem afsing af starten. Nee, geen heel veel mensen waarschijnlijk. Hey. Hey. Hij <lacht> heeft geen intro. Nee. <lacht> je dacht dat er een intro was, hè? Obituary dus. Ja, het is obituary. Dat is het overlijdensbericht. <lacht> YAY! The game! Yeah! This is a request from Portugal. As je verzoek you wil doen, kan dat. And this is exhumor met processed <laughs> by fire. Welcome to the show, Ilanda. Horns up. Enjoy it and put it loud. Stay metal. Play it loud. <laughs> He and I sent you by catch me I'm twisted into The film is caught Say good words me not My uncle does not fire Don't be down at the all, what you to go Not with powers, painful and slow Demons in disguise, flying from sin Talks off in armies, again and again I'm the enemy, in the end. Rocks through wood and snow. Take a second it grows. They say it will rise tonight. You know it won't see the light. Watch out, hope you never see. Beware of the foxes. They say I possess my fire, and the flames are burning higher. You know, my name is there, written in fire So beware. beware Keep away all these thoughts from my mind Let them go. Peace and rest is what I need For us now, I had no sleep. There's no chance I'll spite this night Time has come to build fight Exhumor hoorde je met Possessed by Fire. Dat was een verzoekje van Jolanda uit Portugal. Yeah. Thank you very much for the request. Thank you. Uh, if you want to do a request, als je een verzoekje wil doen... ...kan dat via de Facebook Play It Loud... ...of de yeah. Instagram Play It Loud Underground. Play it loud underscore underscore underground. Zfm. En ga dat doen, want wat vinden wij leuk. Ja, en, uh, we draaien hem graag voor je. Ja, absoluut. Zeker weten. Tenzij het rommel is. Ja, dan niet dan natuurlijk. Dan zijn we per ongeluk vergeten. Ja, ja precies. Oeps, oops, sorry. Uh, volgende band. Ik, uh, ja, ik zet het erop. Ik denk, ah, lekker ah, zeg. Heerlijk. Het is, het is al gewoon 30 jaar oud. Ja, klopt. Het is 30 jaar geleden dat de meneer zijn laatste... Oh, de band bestaat nog steeds. Ja, maar hij, Chris zang, Barnes, die is in 1994 is met de band gestopt. Ja. En is zijn eigen... Six Feet ben, Six Feet begonnen inderdaad. Ja. En we hebben natuurlijk over... Yeah. Je kan niet zo laag als hem. Nee. Hij kon echt heel laag. Ja, zeker. Ja. Uh, ja. En Inmiddels is de stem en... helemaal naar de klote. <laughs> ja. ik, ik vind ja. het de klassieker dit eigenlijk. Ja, 1994. Ja, Stripped, raped and tortured. Ja, oh, gaat die hard keer vanavond. Nou, inderdaad. <laughs> en hou op met aanranden, mensen. Ja, precies. Deze <laughs> is voor jullie, motherfuckers. <laughs>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 De nummer JackTenia2 van Batuska. hoorde je. En daarvoor hoorde je Cannibal Corpse. Ja. Yeah. Wat een klassiek. Draaien, wat een goede muziek. Godverdamme. Ja, lekker laatje hier. Nou, ik ben fan van mezelf. Ik ook. Van ons. Van ons. <laughs> uh, wat hebben we nog meer? Genoeg. Oeh. We hebben een... <laughs> oh, ik wou het vertalen. Oh. Misschien is dat die best. Mm, ons... Laten we dit maar doen. We hebben een 1 Alright. Uh, <laughs> <aan> <laughs> <toe>. <laughs> Ja, dat is echt altijd lol hoor. je bent inderdaad Een, een, een rit, anale eh, rit, rit, eh, rit komt eraan. Dus uh, geniet ervan. Ja, lekker. En uh, ja, oude <laughs> Mart. Yeah. Hier is Schalen met 1 Ride. <laughs> <Ain't> rijdt. <alright>. 1 <laughs> King hoorde je. En van welke band? Dus Mayhem. Ja. May ja. Goede keuze of niet, uh, Stan? Ja. <laughs> als je nog luistert, ja. Ja. Als je nog luistert. Ja, want hij zei toch niet Freezing Moon? Nee, nee. nee, nee. nee, nee dat is wel, als wel betere nummers. Mayhem denkt. Is dus ja. Freezing Moon is trouwens ja. echt belachelijk veel keren. Uh, beluisterd. Ja. Als je op Spotify kijkt, het is echt hun, hun beste, ja, beste plaat. Ja. 22.788.553. Wow. Dat, Dat, is best wel. Wel. Dat is best wel. Voor ja. hier. Uh, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja, meestal zitten ze rond uh, maar echt een paar miljoenen. Dikke miljoenen. Ja. Freezing Moon Dus Je denkt, gaat hij niet draaien? Nee, hij gaat nee. gewoon heel wat anders draaien. Eigenlijk van hun laatste officiële album ja. kwam dit af. Welk jaar is dat dan? 2012? <laughs> nee, dit is... Uh, van die 19. 2019 alweer. Zie ja, zie het, ja. Mijn god. Ja, Duik vernieuweren. Een live album uitgebracht in 2023. Dus ja. ja dat is niet maar dat komt trouwens ook weer met een nieuw album. Ja? Oh, nou, dat is wel oh, ja. snel. Maar hij staat al op Spotify. Hij komt in oktober uit, maar ja. hij staat al op Spotify. Huh? Okay. Ja, en het, het, het grappige is, of grappig, het, het is eigenlijk een, een, een, uh, de live versie van Panzer Division Marduk. Oh. Division oh, ja. Marduk mag niet op Spotify, maar de, de live, live versie wel. mag wel op Spotify. Oh, apart. Raar, raar Spotify. Ja. Nee, <laughs> ja. Dus ja, ik kan er wel eens luisteren. Ik denk dat ik volgende, volgende maand... Ja, ja, je had nog een nieuwtje te ik melden. Ik heb hè? nog een nieuwtje te melden We over hebben, volgende een, maand. Uh, interviewtje weer. Het uh. is mij gelukt. Yes. Iemand die zelden tot nooit een interview van heeft. Ik heb hem nergens kunnen vinden op de, op de Google een interview ja, dat. met dat, die persoon. Maar hij zei het zelf ook al, hè? Ja, hij zegt: ik doe eigenlijk nooit interviews. Nee, Maar, maar ik ga ons. het doen. Maakt hij je uit Strikt. Ja. In Engels. Um, Next week we got a special, very right. special month. interview. No, a very, very, very special interview. Uh -huh. The man rarely does interviews, but I uh, managed to strict him and he said yes. Yay! And I have an interview with an, a 17... He played in Marduk for 17 years. Yeah. In total, he was an original member on the first album. Dark Endless. And ik heb het over niemand he anders dan... Divo Andersen. Kijk. Okay. En dat is volgende maand. En dan ga ik jullie allemaal filmen. Er zit stof op mijn microfoon. Praat <laughs> praat hier nooit iemand erin. Eén keer in de maand. Ik, uh, ik denk het. Ja. Uh, het stof. <laughs> en dat is volgende maand. En ik, ik kijk er erg naar uit. Ik. Uh... Ja. ik ja. wel. Ben benieuwd. Ik ben ook leuk. zeer benieuwd. Ja. En hij ook, denk ik. Dat denk ik ook wel. Ja, ja dat gaat <laughs> vast Het komt goed. Dat komt ja, helemaal goed. Zeker wel. Maar uh, we gaan weer naar muziek. Gaan we muziek draaien? Ja, dat, ja, dat gaat we Ja, dat van ons. Ja, precies. Shut up. <laughs> nee. uh, ja, je hoort er niet zoveel over. Ze hebben ook maar één album, geloof ik, of twee. Het is... Ik heb het er ooit een keer gekocht voor zes euro. Ik denk, ah, dat klinkt leuk. Maar het klinkt wel steeds leuk. Ja. Hell Saw. Ik heb Hellsaw. het ook nog nooit van gehoord. Nee. Nou, nou heel veel maar... mensen niet. En dus uh, Zet hem maar nog harder. Dan gaan we hem lekker harder uit. Ja, de Ja, precies. Mensen, bakken worden. De. Juist. Ja. Ja, <laughs> wel in de microfoon praten. Crypt, hoorde je met Dead Satanic Black, Black Metal. De band uit Noorwegen. En ze zijn eigenlijk nog steeds uh, actief. Ze hebben niet... Uh, ja, nou ja. In 2008... ze staat actief, maar 2008 was hun laatste nou, album. Niet heel ze zijn productief. wel actief, maar... Niet, niet productief. Niet, niet, niet productief. Nee. Inderdaad. <laughs> Ze hebben een, uh, een EP en een album uitgebracht. En deze, dit kwam van het album uh, Preludes to Death. Haha, klinkt heel gezellig. Ja, zeker. Klonk ook lekker gezellig. Ik heb wel zin in een concert. Ja, dan nou, gaan we dat ja. even delen. Nou, ja, wees vast wanneer uh, wat wat is. Zeker weten. De concert. De ja. Play It Loud concertagenda. Ja, dat zijn er niet zo heel veel dit keer. Maar toch, uh, 27 augustus, dat is morgen... Kunnen we naar Born of Osiris, Distant en Gallimash... in de stage 2 van het patronaat in Harlem. De tickets kosten 25,50. De deuren openen om half acht en aanvang is acht uur. Mocht je zin hebben in een lekker avondje... technische metalcore en deathcore. En nou ja, De dag daarna staan ze ook weer. Maar dan in Doornroosje in Nijmegen. En volgens mij dan zonder Gallimash. Ik zie alleen de dus Born of Osiris en Distant staan hier. Diezelfde avond dus morgenavond... nee, overmorgenavond is dat natuurlijk de 28 e Kun je ook nog naar um, uh, Infected Rain. Die komen in Tivoli, uh, Vredeburg in Utrecht. Uit uh, Moldavië afkomstige metalcore band Infected Rain is razend populair in Oost-Europa. Aan het hoofd staat de flamboyante Lena Scissorhands... een van de veelzijdigste vocalisten uit de metal. Uh, Infected Rain is een productieve band. In februari 2024 verscheen Time alweer een zesde studioalbum in 14 jaar tijd. Het bandgeluid is op de nieuwe plaat zo mogelijk nog strakker... mede dankzij meer elektronische elementen. Al blijft de indrukwekkende zang en scream van Scissorhands de grootste aandachttrekker. Dus uh, als je daar zin in hebt, dan kan je dus nog naartoe. Uh, support is van Scarlet Riot, die ken ik niet. Tickets kosten 24 euro. 85. Met inclusief uh, servicekosten waarschijnlijk. De deur open om kwart over zeven en de aanvang is om acht uur. En ook op 28 augustus kun je nog naar Liturgy in Even, naar in de kleine zaal van in Eindhoven. Dat uh, is een diep filosofische, avant-gardistische metal. Een uh, laster is het voorprogramma. De tickets kosten 24,50. Mocht je daar dus zin in hebben. Een beetje filosofisch avondje. Deuren open om half acht. En de aanvang is om acht uur. Dan op 31 augustus kun je naar Rosendaal open air. En daar treden op de Loots. Uh, distant... Oh nee, dat is in de Loots. Sorry, in Rosendaal. <laughs> de Loots, ik denk dat is een band. <laughs> uh, met Distant Asset <laughs> Brutal, <laughs> Sphincter, Sphincter, sorry, Encarnation en nog vele andere. En dan eh, 1 september, dan kun je naar Geoff Tate. Eh, die werd natuurlijk beroemd met de progressieve metalband Queensryche. Die grote successen had met de albums Operation Mindcrime uit 1988 en Empire uit 1990. En Tate is een van de beste metal vocalisten aller tijden Solo staat hij al sinds 2012, zijn mannetje. Niet alleen zijn stem, maar ook zijn charisma maakt hem nog steeds geliefd en succesvol bij het grote publiek. En met een energieke band met indrukwekkende muzikanten zet hij een hele gave rockshow neer. En het wordt dan ook... Uh, zijn tour is de Big Rock Show Tour. En hij speelt in de Creatief Colorszaal in de boerderij in Zoetermeer. Tickets zijn dus nog verkrijgbaar voor 35,50 euro in de voorverkoop... en aan de kassa 50 centjes meer. Deuren open om half acht en de aanvang is om acht uur. En dan staat Joff Tate uh, in september nog verder uh, op het podium... in andere uh, plaatsen, maar daarover... Uh, uh, de volgende week een meer. Dat was een meer voor deze week. Ik, ik, ik, ik voeg er nog één toe. Ja. Oh. Het, is, het, is, het is in oktober pas. Ja er okay. zijn drie wel hey, Ik doe ik, ze altijd uh, voor de week. Maar, ja, ik, ik, ik, maar voordat het uitverkocht is. Ja. Okay. Vrijdag 25 oktober in Amstelveen de P60 spelen 1349. 1349. Oh, ja, ja, ja. Kampfar ja. en af, Afski. Ja, Afski. Ja. En, uh, Ga je daar naartoe? Ik wil er maar in, ja. Nee, ik heb je nog geen kaarten? Nee nee, nee, nee, nee, Het is niet uitverkocht. Nee, uh, dat zal ook niet zo snel uitverkocht gaan, denk ik of wel. Nou, ik weet het niet. Het is het toch, zijn toch zijn? wel drie. Ja, ja. Uh, een P60 is maar een klein zaaltje ook, hè? Dat is waar. Dus ja, ik zal er nou. niet te lang mee wachten, mocht je daar nog een willen. Ik wacht er wel te lang mee, maar ja. Moet ik het zelf ook niet doen. Het is pas oktober, hè? Dus, ja, dat maandjes. is waar, maar hij staat al een hele tijd, staat hij Ja, dat is waar. Dat is Voorverkoop dus 25, kassa 27. 5. Mocht je dus zin hebben bij een lekker avondje black metal? half gratis biertje als je het in de voorverkoop doet. Ja. ja joh, We hebben nog zo. twee mensen te gaan. Ja, dan zit het er alweer op voor de drie, maar er is weer iemand een cd vergeten. <laughs> <laughs> oh, oh, oh, oh. Benny, Benny, ik Benny. Komt dan mezelf. door de twee ja, uur eh, nou, hey. te kort slapen. We blijven amateurs. Ja. Uh. Ja, dat. wat, wat zullen we eerst noemen? Nou, we gaan uh, eerst naar heel de lijst he? toch? Ja. Weer he heel, heel heer, Weer ja. heel Ja, heel erg nou, op twee problemen. singles, draaien. dus dan ga ik ook twee singles draaien. Ja. Vooruit, oftewel. Framot. Yes, komt die. <muchas> I'm a bad roll here, the bullets break. We are not holding on, even let's give it up to the ribbon. See Ik ik het niet meer is. Ik kijk naar de wereld en ik zie dat het niet is. Ik kijk naar de wereld en ik zie dat is. Dave Sleda hoorde je met Intet van het uit 2020 afkomende Death Besorger Relief. Ja, precies. Het steeds, wordt steeds beter. Weer, ja. Ik heb nog slecht ja. nieuws. Ja, het is weer afgelopen. Het is afgelopen. Maar ja, het is we moeten klaar. weer een maand wachten voor jou. Ja, ja, inderdaad. Maar... Ook voor mij eigenlijk, want ik ben ook niet jou. meer lijf te horen. Volgens mij is het zelfs vijf, vijf, vijf, gaat het? Vijf, vijf weken was het klas. Of je moet afsluiten zo. Lange. Dus volgende week gewoon het uh, programma zoals jullie gewend zijn. Alleen ik sta niet in de studio. En Ben is er weer over een, een maand met dus een interview. Hè? Precies. Yes. Dieval Andersen van markt yes. Exporters. Horns up en stay metal. Tot volgende week. Yo. wat op. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.